Ga nu heen in vrede. Draag met u mee naar uw woningen. De zegen van de Heere, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.